Maar mama zegt dat er man aan oude zijs ze sluimer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze maakt het deelt met brede sfeer haar vaaier op Maar potro roep ze heel: de zee zit in mijn nog, we gaan naar zand.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 Zoals het nu is vanaf het Tremplein naar de Amsterdam toe? Of? Nee, het ging maar tot Haalem. Want uh, Haalem-Zandvoort was de eerste lijn die aangelegd werd. En daarna is uh, Haalem-Amsterdam gekomen. Oké. Okay. En ze hadden dus ook twee uh, verschillende stroomafnemers. Uh, want een uh, oud-chef van mij die is als beugeljongen begonnen in de temperie ja? en Dan kwam de tram uit Zandvoort aan en dan moest hij de beugel naar beneden trekken. En voor het traject uh, Haarlem-Amsterdam moest je de beugel, een andere beugel weer omhoog trekken. En met een beugel? Wat, wat moet de, ik me daarbij voorstellen? De is de stroom afnemen van die bovenop de tram zit. Die zorgt dat de tram gaat rijden. Die langs die stroomleidingen liep. Die ja, juist. juist. Waar je vooral niet aan moet gaan zitten. Want dan ga uh, je geven. Ook, ja. ja, ja. Dus uh, uh, jij zegt rond uh, 1898 is het, uh, is het feest begonnen, begrijp ik. Ja... Um, ja.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 En die zijn negen jaar bezig geweest om die Boedapest er helemaal te restaureren. En uh, op een gegeven moment, ja, het ging om het oude ijzer. En die baron die wilde niet zoveel geld geven. Dus hij heeft alleen de bovenkant gekocht. En toen de club dus de, de tram wilde restaureren, zaten ze met de onderkant, de wiel en zo. Toen hebben ze contact gezocht met de fabriek in Boedapest. En die had toch alle tekeningen. En voor 7700 gulden toen nog. Is heel ondercel weer gemaakt in Budapest. En wanneer was dat? Uh, even kijken, ja, dat is ongeveer 1985 ongeveer, denk ik. En toen voor dus zo weinig geld? Ja, inderdaad. Het ja. is nog niet te geloven. Nee, het waren dus de, de, de landen die nog wat goedkoper waren. Uh, ze hebben de Tem opgeknapt in een uh, loodsbestarlift. En op een gegeven moment uh, werd Starlift overgenomen door een andere firma en ze moesten weg met de Tem. En ze zaten met de Tem in hun maag.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 Gisteren van de dam ging en net nog aan de tram ging, dacht ik: 'het is een landing, tremmen.'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 Opeens toen kwam een reuzensmak, smak, kreeg ieder zijn ransoen gebak. En opa wist uit zijn baard, een halve ons feest zijn En we tremmen langs de munt en de singel. dingelingeling.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 zegt zich tot het sporen En zegt zoiets van sporen. Ze wil eruit Maar je, dat valt niet mee Want de blauw vos Die verloor zijn staart Hangt met een klauw in opa's baard En voordat men die sick ontwart Gaat weer de bel En er wordt gestaan En we tremmen Langs de munt En de singel Ding, ling, ling. Op wielen, hang of zit je Kielen, kielen langs de Amstel Of In het gemeenteblik Op wielen, hang of zit je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 Ja, ja, ja, die naam, dat die, die weet ik nog heel erg goed. En dat wilde ik juist bewaren tot het eind. Want wij werden er altijd weggejaagd. Oh, ja. Het verslingende van de ene kant naar de andere kant. Klopt. Dat waren altijd van die zijnde dingen. En dat mocht niet. Op een, een gegeven moment stond het op afbreken, die nadigheid. Ja. Maar we hadden, het, eh, ik, ik word net gezoefleerd door Pieter... We hadden het over het, het tramplein en over de tramweg. Ja, wij als oudshandvoerders zijn, de weten niet beter. Maar eh, de luisteraar die... Hm, moet even duidelijk gemaakt worden dat Tramplein is natuurlijk het Raadhuisplein zoals het er nu is. Ja. En de Louis Davistraat is de, de tramweg. Ja, Tramstraat. Tramstraat, ja, noem, noem ja. Dan zijn die ook weer op de hoogte. <laughs> um, we gaan even een stapje naar voren. Eh, uh,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 om de bocht bij het postkantoor stonden en dat is ongeveer waar, waar nu de zaak van Jupiter is ja. die stonden dan niet meer in de schaaphoker die stonden dan eh, nou ja, op de tram, oh, tramstraat ja. zelfs schaaphoker in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 er zaten mensen in de gemeenteraad die een banket dat een rijtje hadden of een, een winkeltje met schepjes en dingen. En die misten dus vanaf de tramstraat naar het strand al de klanten. Dus het werd in de gemeenteraad afgekeurd om het eindstation bij de waterbronnen te hebben. Een beetje kortzichtig eigenlijk. Ja, maar dat gebeurt wel meer in de politiek. Ja, dat, dat is inderdaad een gegeven.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 en, Zelfs het Museum zou het graag willen hebben. Heb je dat zomaar gekregen? Of uh, liep uh, nee, je er tegenaan? Daar, daar moesten we 75 gulden voor betalen. Als het er stuk uitkwam, moesten we daar ook 75 gulden kwijt. Dus het was eigenlijk voor niks, maar het is er heel uitgekomen. En wanneer was dat? 1982 zoiets. Toen okay. ik ons een beetje overging naar de, de Hema. Is het een groot tableau? Uh... Uh, 80 centimeter bij meter hoog, ja. Dat is behoorlijk hoog.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 Dat had toch wel wat voordelen. Want ze zagen dat de NZA toch wat met de geschiedenis wilde gaan doen. En al vrij gauw kwam van verschillende mensen... die dus bij de NZA gewerkt hadden... en dingen uit en zo meegenomen hadden. Vooral bordjes en lampen. Die kwamen ze aanbieden aan ons museum. Nou, Zien. dat werd opgeslagen. En op een gegeven moment kreeg Tessa er toch wel gevoel voor. En uh, werd het verzoek of we...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 hij zegt, nou dan maken we de afspraak. Ik zorg dat hij juffrouw afstudeert. En daarna mag ik een receptie geven. Nou, het is gebeurd. Maar we hebben hem kunnen aantal En op een gegeven moment zegt hij, nou ik wil uh, wel de tram opknappen. De A4. Nou. Ja, nou, praten, praten, praten. Wat blijkt nou? Hij had dan les gegeven op die Rijnmark Academie, Maar hij was, hoe uh, noem je het dan, nou, opzichten van monumentenzorg. Hij heeft de grote kerk en zo gerestaureerd, Dus wel een vakman.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 Die krijgen nieuwe uniformen. In Engeland hebben het Arriva personeel alleen maar een oranje jackie. En uh, een collega, een vrijwilliger, je nagenoeg inventief te zijn. Die heeft dus alle uniformen ingenomen. Die hebben meegenomen in de bus. Ik heb een paar behangplaktafels meegenomen. Die hebben we op dat vliegveld standzet waar 360 oude bussen stonden. Hebben we die tafels neergezet en we hebben voor 680 euro.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 uh, hier in halen, weer een nieuwe radiator laten maken, maar ja, dat ding kost ook 1200 euro. Maar ja, gelukkig hebben we daar weer een sponsor voor weten te vinden. Ja, ja, we ja. moeten nu weer naar Duitsland om die bus op te halen. Maar ja. ja, jullie kunnen het zelf repareren, dat scheelt. Nee, dat kan iedereen. Niet? Laten. Ja, je wel zelf inzetten, maar een nieuwe radiator. Nee, nee, nee, nee, nee, dat ja. begrijp ik. Nee, we hebben ook wat monteurs mee, dus dat is best leuk.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 voorkant van de tram. Ja, maar dat ja. is een, een bijnes of Nee, dat is, de, uh, dat is een methodologie, wat ik net zei. Die, die oude. Had ja, ja, de, de, die, ja. Die, die oudere types. Ja. Hartstikke leuk. Um, wat is er wat is nou precies te doen in het museum? Behalve dan gewoon een statische tentoonstelling? Zijn er ook nog andere dingen? Jullie hebben een archief. Kan daar ook eventueel uitgeput worden door belanghebbenden? Uh, ja, of ja, is dat ja, nog niet? Ja, wel, maar uh, eigenlijk zo minimaal. Uh, waar wij dus, uh, nou ja,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 En dan zelfs ook straffen van huishuur voor twee uur. Terwijl ze zeven gulden verdienden. Straffen voor, nou ja, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is stuk gemaakt, weet ik wel. Maar de straffen van twee gulden. En dat, ja, dat was behoorlijk. Ja, ja zo, en dat, dat, dat vind je allemaal terug in het archief. En, ja. en, en kunnen de mensen ook dingen kopen daar? Ja, boeken? ja. ja. Uh, en het is ook zo. Uh, stel maar dat jij boeken van de term verzameld hebt. En op een gegeven moment zeg je, nou ja. De, ik hoef ze niet meer te hebben. Nou, je geeft ze ons. We kijken of wij ze hebben in het archief.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 Oké. Okay, en, en dan en, is voordeel, als je sommige jongens het leuk vinden, dan nemen je, je vader en moeder weer mee. Ja. ja, zo groeit dat eigenlijk. Ja, natuurlijk. En ja. Tot, tot wie moeten ze zich binden? Tot jou of tot... Uh, ze kunnen altijd het museum bellen. En dat is gewoon het... Hoe heet dat? Uh, Stichting Vervoer Vervoermuseum. En daar heb je ook een telefoonnummer van natuurlijk. Ja, dat is 023. Ja, 023. Dus 5, 3x4 032. 023 534032. 4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 De muziekkapel die we hier in Zandvoort hebben gehad. Een roemruchtige muziekkapel die fantastisch speelde, waar later nog de kwalletrappers uitkwamen. Dus volgende week 12 uur ZFM oud Zandvoort met Bert Spallendux. Wij wensen u nog een hele fijne zonnige zondag toe.